Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De twee grootste pensioenfondsen hoeven mogelijk de pensioenen niet te korten. President Knot van de Nederlandse Bank zegt tegen de NOS... dat kortingen dit jaar achterwege zouden kunnen blijven... bij ambtenarenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn. Volgens de huidige regels hebben deze fondsen niet voldoende financiële buffers... maar in het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat die buffers niet meer nodig zijn. Daarom zou je volgens Knot kunnen overwegen om die korting nu al achterwege te laten. In Venlo heeft de brandweer vier straten ontruid vanwege een groot gaslek. Ongeveer 100 mensen uit de wijk Blerik moesten na tien uur gisteravond uit voorzorg hun huis verlaten. Deel van de mensen is opgevangen in een buurthuis. De rest heeft volgens de brandweer zelf een onderkomen gezocht. Het gaslek werd ontdekt vanwege de geur. De oorzaak is een kapotte waterleiding, denkt de brandweer. Daarbij kwam zoveel water vrij dat de grond is gaan schuiven en ook de gasleiding is gesprongen. De reparatie duurt nog zeker een uur. Amerikaanse vicepresident Pence reist de komende dag met een zware delegatie naar Turkije. Minister Pompeo van Buitenlandse Zaken en Veiligheidsadviseur O'Brien gaan met hem mee. De delegatie zal bij president Erdogan aandringen op een bestand in Syrië, anders volgen extra maatregelen. President Erdogan liet afgelopen avond al weten niet onder de indruk te zijn van sancties. Hij verklaarde dat hij een duidelijk doel heeft met zijn inval en dat strafmaatregelen hem niet van gedachten zullen doen veranderen. Spanje heeft zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. De Europees kampioen van 2008 en 2012 had in Zweden genoeg aan een punt... en dat kwam er in de extra tijd toen Rodrigo de 1-1 maakte. Roemenië speelde ook met 1-1 gelijk tegen Noorwegen. Roemenië blijft daardoor derde in de groep, dat is van belang voor Oranje... want alleen de eerste twee landen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. En als Roemenië zich niet plaatst... mag Nederland bij plaatsing voor het EK drie groepsduels in Amsterdam spelen. Het weer in de loop van de nacht klaart het geleidelijk op. Overdag in het Noordoosten nog wat zon, maar vanuit het Zuidwesten steeds meer bevolking en regen bij 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Mag het licht? Uit? Mag het licht? Uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht uit? Reclameverlichting s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht!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 uh -huh.